Vijf uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse geheime dienst NSE werkt aan een supercomputer... die vrijwel alle bestaande beveiligingsmethoden zou kunnen kraken. Dat schrijft de Washington Post. De krant baseert zich op stukken van klokkenluider Edward Snowden. De NSE maakt naar verluid voortgang... maar een doorbraak op korte termijn zou onwaarschijnlijk zijn. Zwitserland en de EU zouden door de NSC als voornaamste concurrenten worden gezien. De quantumcomputer kan veel sneller rekenen dan de huidige computers. Hij zou bijvoorbeeld de versleuteling van staatsgeheimen, bankgegevens en medische data kunnen ontcijferen.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 In Zeeland is na twintig jaar een fles aangespoeld... met een briefje van een tienjarig meisje uit Engeland. De fles werd kort voor kerst gevonden door een Nederlands echtpaar. Zij zochten contact met de zender van de flessenpost... en kwamen via haar vader in contact met de inmiddels 33-jarige Britse. Ze zegt emotioneel te zijn geworden na het zien van haar oude briefje. Haar vader spoorde haar destijds aan tot het versturen van de flessenpost. Hij zou nu nog enthousiaster zijn dan zij. Het weer: toenemende bewolking en regen, later vanochtend even zon, maar daarna volgen opnieuw buien, soms met onweer en zware windstoten. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Max. Zuster Astrid, het is goed. Nachtzuster met Astrid Dion. Zijn plastic verpakkingen niet heel erg slecht voor onze gezondheid? En wie controleert dat eigenlijk? Dat wil mevrouw Nieuwenhuizen graag weten. Mocht je een antwoord voor haar hebben, bel dan even naar 0800-1121. Je kunt ook mailen nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl... en vermeld dan even je telefoonnummer. Kunnen we je terugbellen? Hoef je niet te wachten. Is dat nog eens even mooi geregeld? Twitteren kan ook via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan de chat even aanklikken. En facebook.com slash nachtzuster werkt ook. En uh, dan plaatsen we ook nog eens een keertje de podcast op. Dus dan kun je alles ook nog weer terugluisteren wat je gemist hebt... omdat je in slaap gesukkeld bent. Ja. Vragen die nog niet beantwoord zijn. Uh, Antoinette die wil weten wanneer de menselijke geest in een ongeboren baby vaart. Oftewel, vanaf wanneer is een ongeboren onge baby bewust? Dat wil ze graag weten. 0800-1121. Ricaro wil heel veel weten over taal. Hoe communiceerden mensen in, het, uh, in de prehistorie? En uh, hoe zijn vertalingen ontstaan? En uh, hoe communiceerden mensen met helemaal verschillende talen met elkaar? In den beginnen 0800-1121. Jorrit wil weten waar het nieuwe VPRO-programma Nooit meer slapen op Radio 1 nou precies over gaat vanaf uh, maandag. Snachts uitgezonden hè, van 12 tot 2, dus we gaan het in ieder geval volgende week horen. En uh, nou, de vuurwerkpakketjes, die streep ik af hoor. En dan heb ik hier nog die vraag van uh, Dick Bruin. Dat was die Postbode. Die uh, maakt zich eigenlijk een beetje zorgen, geloof ik, want het is zo'n zachte winter. Dat hij zich afvraagt of dat misschien te maken heeft met de klimaatveranderingen. Is het zo erg al? Dat is, het, is de opwarming van de aarde al zo erg? Dat we het vandaag met 8, 9, misschien wel 10 graden moeten doen? 0800-1121. In Amerika is het pas koud in de winter. Ja, heb ik van Renee Vrogen. En die hoor je nu op radio 1: Met Winter in America is koud.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 In America is cold And I just keep growing over I wish I could have known That I love To leave loving alone I've learned something of love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 Waking to the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I'd known and I will love to evil Nee, vroeger. Een winter in Amerika was dat op Radio 1. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met al je antwoorden... en natuurlijk ook nog steeds met je vragen. Hallo, met wie? Hallo? Dag, Jan, denk ik? Ja? Hallo, Jan. Zeg het eens. Hallo? Hey, goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Dat klinkt jij ja vrolijk. Ja. ja, hè? Ja, maar geef ja. niet. Nou, maakt niet uit. Eh. Ah. Er zijn erger dingen in het leven. Dat is nou niet veel, maar ik denk het wel. Nee. Ja, ja ik denk ik wel. Als het allereerste, allerbeste wens, jaar. Hetzelfde, Jan. Dank je wel. En ik heb een brandende vraag. Oh jee. Ja. Waarom kunnen we onze ogen niet open houden als we niet zien? Kunnen we dat niet? Nee. <laughs> nee. Heb je het geprobeerd? <laughs> Nou, en hoe? <laughs> Echt waar? Iedere keer als je moest nischen? Ja. ja, het lukt je niet. Nou, ik moet even kijken, want als nou. je aan je neus krabbelt, dan kun je het een beetje... Hoe heet dat? het niet uh... ja. opwekken, ja. Ja, maar dat lukt dan natuurlijk of, niet. Op een neus, of een neushaartje eruit trekken. Dat ja, maar die correct. heb ik natuurlijk niet. Ik ben een prinsesje. Wat denk okay. je nou? dat het haar aan mijn neus... Nee, heb ik niet. Ik ben heel klein. Een heel kleintje. Ja. Nou, ja. ik kan mijn ogen gewoon open houden. Ja. Hm. Ik weet het niet. Nee, het lukt, het lukt je echt niet. En uh, ja, die vraag die zit natuurlijk al heel lang bij me. Maar nou dacht ik van, nou ja, ik zal het bellen ermee. Maar, ik... maar hoezo, lukt je lukt je je, die, iedere keer als jij moet niezen, dan zit je het echt te proberen. Nee, nou ja, goed, ik probeer het niet. Maar ik vraag me af we je elke keer onze ogen. Kijk maar naar iemand die niet. Die sluit je ogen. Die wist je zelf ook, want je bent hier niet elke keer bewust van. Maar elke keer als ik dan geniet heb, denk van: oh ja, ik kan. Ja, ja, ik deed mijn ook dicht. Ja. Ja. En als je. <coughs> nee, als je hoest niet? Nee, alleen met het niet. Dan heb ik, ik heb wel gehoord dat dan het vocht wat je dan in je neus hebt, of in je leutholte, ja. 160 kilometer per uur komt dat eruit. Dus misschien dat er zoveel druk opgebouwd wordt, dat als je je ogen open zou kunnen houden, dat ze er dan uitvallen. Met 160 km per uur? Ja. Nou, dat is best hard. Dat mag helemaal niet. Dan ja. word je geflitst. En nee. ja, dan moet je ogen ja, dicht de doen. Ja, daarom. Ik, zo, ik, dat zit dan even, ik, ik heb zo'n plekje op mijn kind dat als ik daar aan krabbel, dan moet ik altijd niet zien. Ja. ja, dat is heel raar. Ik ben waarschijnlijk verkeerd oh, verbonden. Oh, dat waren vroeger dat of niet? Nee, natuurlijk niet. Ik ben toch een prinsesje, Jan. Maar ik zit, ik zit, nu. straks heb ik helemaal een rode plek op mijn kin, omdat ik het probeer. Nee, het werkt niet. Ik kan niet op commando niezen. Vervelend nou. Dat, dat maakt niet uit, maar misschien dat er mensen zijn die er uh, ervaring mee hebben... of die, die ooit eens opgevangen hebben waarom dat dat is... of, of, of, of dat er een reden is, of dat we dat uh, vanuit, vanuit ons onbewustzijn doen... He, of van ons, vanuit ons bewustzijn. Ja, ik weet niet. dat een ongeboren niet. baby wel met de ogen open kan niet zitten. Ja, niet. die weet het nog niet. Ja. Maar over dat bewustzijn mag ik daar iets over vertellen? Ja, dat mag wel. Nou, ik kreeg een jaar of vijftien geleden een relatie met een, een, een vrouwtje. Met een, een, een ja, meisje dan, maar. En hij had twee kinderen, van vijf en zes. Ja. Maar op dat moment dat ik een relatie met haar kreeg... woonde ik in een heel klein appartementje... en die kinderen zijn daar een half jaar over de vloer gekomen... totdat we dus echt officieel samen gingen, gingen wonen in een huis... En ik heb later, want die, ik heb met die kinderen, ik heb ja, helaas, die relatie is helaas gebroken, maar met de kinderen heb ik nog wel contact. En ik vraag wel eens uit: kun jij, aan de jongste de dochter vraagt, vraagt wel eens ooit: kun jij nog herinneren dat een kleine appartementje, Die kan zich dat niet meer herinneren. Dus met vijf, mm -hmm. denk ik, vanuit vanuit degene wat ik daar meegemaakt heb, denk ik dat je nog niet echt bewust bent. Dus kijk, leven, bewust en geest, dat zijn drie verschillende dingen. Hè, ja, nou dat is het, het verwarrende. bewustzijn, ja. ja. Nee, maar, maar ik maar dat denk dat het... het bewustzijn pas komt rond een, uur, rond een jaar of vijf, zes. Dat je ook bewust bent van dat je leeft, dat je speelt, dat je met kinderen ah, omgaat. Ja. dat je speelgoed hebt, dat je dingen hebt. Dat je, dat je eet, dat je proeft, dat je ruikt, dat, dat soort dingen. Ik denk dat dat bewustzijn is. Hmm, ja, maar volgens denk mij, dat is volgens mij geen bewustzijn, maar meer herinnering. Ja, nou ja, goed, maar dan denk ik. Dat geheugen. Je je ook, het, het, het, ja, geheugen, maar dan denk ik dat je ook je bewust bent dat je een geheugen hebt. snap je? Want, ja, of ik zeggen dat bewustzijn te maken heeft met het feit van dat je verantwoording krijgt. Dat je je daar bewust van bent. Want wat je ja. dan bewust hebt, daar moeten we dan ook erop voor kunnen worden. Ja, maar goed, als, als kinderen twee zijn, dan kunnen ze al papa en mama zeggen. Dus dan zijn ze zich al bewust ja. van hun papa en mama. Ja, ja en kan maar kunnen ook zeggen. Wat hè? Gamma kunnen ze ook zeggen. Gamma, ja. En ze kunnen ook heel goed nee zeggen. Ja, ja precies. Nee, ja, waarom? <laughs> ja, of wil niet. En zelf doen. Ja. Oh, man. Ja, ja. Goed. Ja. Nou, Jan, uh, we zijn eruit. Ik ga op zoek naar een Nies-antwoord. Ja, een uh, Nies-antwoord, ja, nice ja. En ja, jij okay. bedankt voor de Nies-vraag. Nou, heel graag gedaan. Ik zit nog steeds aan mijn kind te krabben. Ik hou er mee op. Nou, Doei. Doei. Hoi. Tom. Dag, Astrid. Hallo, Tom. Ja, even naar Jan toe. Hè. Als je in een appartementje woont, dan ga je natuurlijk vanzelf contact met een vrouwtje. <laughs> nee, maar het is sowieso als je contact hebt met een vrouwtje, kun je het beste in een appartementje gaan wonen. Want als je een, een met een grote vrouw in een appartementje, dat, dat groeit natuurlijk aan alle kanten nee, eruit. Ja. Nee, en dan ga je waarschijnlijk vis op in niezen en dan vliegen eruit. <laughs> krijg je dat weer? Ja, en zo leidt het een tot het ander. Ja. Ja, ja ik, ik, ik had jullie laten weten over de inhoud van uh, Nooit meer slaan. Oh ja, want je, je had gemaild, je hebt de VPRO-gids bij de hand. Die hebben heel ja, het, slim uh, over hun eigen programma's al, al iets afgedrukt natuurlijk. Ja, papieren, die, die de gidsen. Die hebben ik hier voor me liggen. En dat, ja. is, dat is gewoon een, het, een, het oude programma van de avonden, hun cultuurprogramma. wat ze dan op 12 tot 12, 12, 12, dus volgende week donderdag, zitten ze die twee uur voor jou. En dan hebben ze als onderwerp... Dan praat hij met, uh, even kijken... Want... Oh, dat weten ze ook al zo ver van tevoren, wat handig. Ja, dat is heel handig. Hebben ze Manon van der Heijden, Dat was een historica... en die heeft een boek geschreven over misdadige vrouwen. Oh? Misschien kom je er wel in voor, ik nou. weet het niet. <laughs> ik hoop het niet, maar... Ik, maar goed, dat uh, niet dat aan... ik me er bewust van ben, maar dat ja. zou zomaar kunnen. Ja. Maar het, het, het, het, het, het, het, het, ik denk, hij zal goed aan kunnen sluiten op Max. En ik denk dat er ook veel vragen vanuit het programma komen naar, naar jou toe. Omdat hij houdt van goede gesprekken. Over diepzinnige gesprekken, maar vooral ja. over cultuur. Over schrijvers, over dichters. Ja. En over, nou ja, cultuur is een ontzettend uh, breed onderwerp. Ik wil zeggen, wat is cultuur? Dan zou je zeggen, dat is het sausje van onze samenleving. Hè? Dat, dat, dat, dat is cultuur. Ja. Om het heel, heel, nou, dat kan uh, heel veel zijn. Zijn, maar ik denk dat zij zich gaan richten, vooral op schrijvers. En dat wordt dan natuurlijk fantastisch leuk. Wordt het fantastisch maar, leuk, ja? Dat denk, ja, dan denk ik wel de VPRO kennende ja. en de VPRO willende. En deze meneer Pieter van der Wielen, dat is een beetje een eigenwijze <lacht> pummel. En dat is alleen maar goed voor radio. En zij ze zeker voor de VPRO, ja. als hij dat eigenwijze is... en dat hij zich niet laat liggen aan datgene wat zijn coördinaten zegt... Dat hij <lacht> doet. Dat. Oh, wat ben je voor ingenomen, Ton? Over dat, dat, coördinatoren en uh, de nee, VPRO. Dat, dat is niet voor ingenomen, Omdat oh. ik, ik vind een mens... En daar ben jij natuurlijk ook. Ja. Jij weet precies wat je moet doen. Ja, maar programma. ik heb een topcoördinator die zegt precies altijd... Die zegt altijd, uh, nou doe jij maar wat je wil. Nou, kijk. Ja. Dus, dus dat betekent dat je die coördinator niet eens nodig hebt. Nou, ik heb af en toe wel een beetje bevestiging ah, van haar nodig, hoor. Maar... Mama, maar als het komt dan ja. nou op, komt dan nou wel op. Ja, dat vind ik heel fijn. Maar ja, goed, ik heb een fijne coördinator je een nare coördinator. Ik weet niet of die er zijn bij Radio 1. Maar even over Pieter van der Wielen, want die gaat dat nieuwe programma inderdaad presenteren. Ja. En die doet natuurlijk, of deed op Radio 1 ook Labyrinth. En dat vind ik ja. zo'n leuk programma. Dus het is, komt daar nog iets van terug? Dat ze in, in wetenschap en uh, dat soort dingen, of staat dat niet in de VPRO? Ja, nee, er zijn hier Wat over Labyrinth staat er helemaal in, dat daar een filmpje van is op van, van Boulevard RTL. Oh. Dat hij heeft met, uh, met zijn kompaan. Zijn medepresentator was Short. In een baan heeft staan te tonzoenen. En dat is ook filmpje gezegd. Nou ja, Daar wil ik het niet over hebben, want ik, als het anders dan zie ik hem hier volgende week in de studio. En is het eerste wat ik zeg van. Dus dat doen we niet. We hebben het er gewoon niet meer over. Maar dat was niet labirint. Dat was, hoe heette dat programma ook weer? Hij deed het programma Noordlicht. met Noorderlicht. Ja, ja, ja. Noorderlicht was dat. Maar er was televisie en dat is een hele andere wereld. Die ja, gooit ja. zijn matras en zo. Radio, ja, dat gaat hebt, allemaal. Nou ja, de radio is, de, die wereld is tien keer leuker. Nou, in ieder geval braver. Nou ja, dat, dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat is wat je prijs, leuk vindt. Het wel leuker, omdat die in, je, je, luisteren is heel, heel, heel intenser... Oh. Dan, dan kijken. Kijken word je een beetje suffig van. En er zijn ook gewoon suffe programma's. En luisteren, daar moet je toch uh, ja, iets, iets nadenken. Maar eventjes om het voor mij duidelijk te hebben. Dus ja. vanaf maandag ja. komt dus uh, Nooit meer slapen... bij de VPRO van 12 tot 2 op de uren ja. van Casa Luna. Ja. Iedere avond gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Ja. En dan gaan, ze, dan gaan ze dus, hebben ze een gast? Zeg, ja. zeg je? Ja, ja. En dan dus juist verwacht. Matthijs van der Zanden, Bakhuizen. Die oh ja, de toneel, acteur. Een Ja. Ja. En dus, daar gaat hij dan mee de, de diepte in. Oké. Okay. En, en, en denk nooit meer slapen, dat is gewoon, heeft niks met de Frederik Hermans te maken. Ja, natuurlijk wel, er is ook cultuur en schrijven en dat nee, soort dingen. Nee, en nee, het nee, is s'nachts... Nee, nee, nee, nee, hij, hij bedoelt natuurlijk met het programma nooit meer slapen. Als je daar zit, naar zit te luisteren naar die twee uur, die nacht helemaal niet meer gaat slapen. Oh. Dat, uh. dat, dat, dat ding, dat blijf, blijf je hangen met de Hermans, ja. ja. Dat is toch een ontzettend leuke schrijver. Dan moet je maar zo een keer lezen. Die man ja, maar dat heb ik natuurlijk makkelijk. wel gelezen. Ja, maar omdat, en vond je ook dat hij makkelijk schrijft? En onderwerpen zijn lijken moeilijk, maar hij schrijft... Maar je bedoelt dat hij makkelijk toch? leest? Of hij ja, makkelijk schrijft, weet ik niet. Ja, nee, moeilijk schrijven, maar makkelijk lezen. Hij schrijft moeilijk, maar leest. Nou, goed. Dank je wel voor het voorlezen uit de VPRO-grids. Ik dacht niet dat ik dat nog zou zeggen in dit uh, Omroep Max-programma. Maar er zijn toch geen concurrenten van je? Nee, conculega's, hè? Ja, wou ik zeggen. Ja. Nou, geniet ervan volgende week. Ja, ik denk dat het goed komt. Bedankt hè, voor alle informatie. Ja hoor, dag. Dag. dag, Ton. Timo. Hey, dag, Timo. Hallo, Timo. Welkom terug. <laughs> Dank je wel. Ja, dan mag jij het een keer zeggen. <laughs> Wat kan ik voor je doen, of jij voor mij? Uh, nou, ik voor jou probeer ik. Ja. Nou, ik, ik wou in ieder geval zeggen dat Koen Verbraak... gaat bij de NTR een programma doen met wetenschappers. Maar ook wat meer beschouwelijker, maar ook over hun prestaties. Dus. Oh, leuk. Maar... In ieder geval wel iets van wetenschappers. Maar is dat radio? Ja, ja. ja. Oh, oké. Okay. Oh ja, dat is natuurlijk... Oh ja, de, de NTR ging zich helemaal op wetenschap en zo. Uh, ja. Ik weet niet precies hoe het achter de schermen gaat... maar in ieder geval dat is wat ik wel gehoord heb als vooraankondiging. Ja, nou, hartstikke goed. En Koever Braak is wel een prettige interviewer, dacht ik. Ja, dus, uh, ja. ja Diepgang zonder forceren. Oh, het komt helemaal goed. Ja. Helemaal goede kant en dan uh, ja. wou ik weten of er nog ruimte is voor een vraag. Want ja, ik heb een hoor. vraag een tijdje geleden... en toen probeerde ik te bellen, maar ik kwam er niet doorheen. Maar oh. is er nog ruimte of denk je van... nou doe maar Nee, de, jo, de, de, Timo we hebben nog 40 minuten. Ja, maar ja, er zijn ook nog andere bellers. Oh ja, maar kom maar gewoon... Oké, okay, ik, ik krijg altijd hoofdpijn als mensen, uh, ik vind het ook altijd vervelend als mensen niet hun zin kunnen afmaken en onderbroken worden de interviewer. Maar dat is mm -hmm. nog te hanteren omdat het een andere stem is. Maar als mensen zelf af gaan breken midden in een zin <laughs> en dan ook een nieuwe zin beginnen en dat keer op keer op keer doen, krijg ik er hoofdpijn van. Oh. En ho ja, echt hoofdpijn, yeah. echt achter mijn ogen zelfs. Mm -hmm. En ik vroeg me af, is dat nou iets wat alleen bij mij is of hebben ook andere mensen daar wel last van? Hebben ook andere, sommige andere mensen daar last van. Is dat iets wat mensen kunnen uh, herkennen? Maar, sommige Timo, mensen dan. Maar Timo, eigenlijk hè, over het algemeen... Ja. Ik, ik weet niet of ik dit nu tegen je moet zeggen, want je gaat je nu... Dit, je, nee, je mag alles tegen me zeggen. Ja, eigenlijk, als je, je gaat, erop let... Dat je met terugwerkende kracht ook. Maken mensen zelden hun zin af. Dat is nou, echt maar dat waar. Dat is echt heel erg. Dit was echt uh, gewoon midden in een zin, zonder dat je een hoop betekenis aan kon ontlenen. en dan weer een nieuwe zin beginnen. En dan hoop ik net, zeg maar, een soort van. Maar wat was print. dit dan? Sorry? Waar was dit dan, dit voorbeeld? Oh nee, dit was één ja, een, een voorbeeld wat ik me echt kon herinneren. Ik hoor het wel eens vaker en dan uh, krijg ik ook licht hoofd bij. maar dit was echt zo erg. Uh, dat was bij Casaluna toen ze Ursula de Geer interviewde. <laughs> maakte Ursel dan zijn zinnen niet af. Nee, verschrikkelijk. En die heeft dat niet nodig. Echt heel geanimeerd praten... en dan heel, heel enthousiast aan een zin beginnen... en halve halverwege gewoon een nieuwe zin beginnen. Ja. En dan ja. denk ik... van ga ik helemaal in het enthousiasme... zonder dat ik het af kan maken. Ja. Het is een ja, beetje vrouwkig. voor de zingen de kerk uit. Maar, maar ik, denk wel, ik denk wel... want jij, jij hebt sowieso... je kunt heel veel onthouden... en daarom ook, denk ik, denk ik hoor... heel veel signaleren. Want... Het is net als... Heel veel mensen kunnen bijvoorbeeld Zweeds lezen. Gewoon omdat het zo op het Nederlands lijkt... dat je hersenen het gewoon automatisch al omzetten. Of als je bijvoorbeeld een zin leest... waarin alle uh, klinkers zijn weggelaten... dan kun je eigenlijk die zin gewoon lezen... omdat je hersenen het al invullen. En zo dat is het ook vaak als je je zinnen niet afmaakt... dan maken gewone mensen maken dat in hun hoofd al af. Maar omdat jij ja, maar zo goed geheugen hebt... Nee, maar dit was niet af te maken. Het was ja. echt niet af te maken. Dan was het een extreem geval natuurlijk. Ja. En daar, daar kreeg jij hoofdpijn plezierst. van. Ja, verschrikkelijk. En ik heb het altijd wel vaker, maar dan is het niet zo erg. En dan krijg ik ook wel hoofdpijn, maar niet zo erg. Maar ik, ik zie daar echt wel een verband tussen. Maar ja, dat, is een, maar ja, ja, dat lijkt me ook logisch. De... Want jij concentreert je gewoon op zinnen die mensen zeggen. Omdat je het ook heel veel ervan onthoudt. Dus het is logisch dat jouw hersenen een beetje zeer gaan doen... als, als de hele tijd niet gebeurt wat je wel verwacht. Ja, maar jij luistert er ook heel goed naar mensen. Ja, maar ik vul ook wel in als mensen hun zin niet afmaken. Nou, ik... Nou, ja. ik, ik ga in ieder geval... Ik vroeg me af of dit iets was wat andere mensen ook hadden. Want ik, het is niet zo dat ik er dagelijks mensen over bevraag. Maar dit is gewoon met de binnen. Ja. Ik denk van, is het nou iets wat uh, vaker voorkomt... of wat sommige mensen zich kunnen... En het is natuurlijk gewoon vervelend als mensen midden in een zin worden afgebroken. Zodat ze niet een zin kunnen afmaken. Ja. Maar dat is nog te doen omdat er dan een andere stem is. En dan wissel je gewoon van perspectief. Maar dit was, ja, als iemand zelf al... Zichzelf ja, onderbreekt. 0800 1121 als je het verhaal van Timo herkent. Okay. Ik hoop het, Timo. Anders voel je je alleen straks. Nou, dat vind ik ook niet erg. <laughs> nee, dat weet ik toch. Hey, Goeienacht. Dank je nee, nee, nee, nee. Oh, je had nog meer. Je hebt natuurlijk een heleboel antwoorden. Ja, ja. Wat is en dan het denk, laatste met... antwoord dat je gaat geven? Uh, nou, wat jij wil, ik kan het hebben over... Nou, ik, nee, ik, begin, ik eindig met de geest. Ah, oh, leuk. Ja. Ja, oké. Okay, maar... ja. Nou, <coughs> we beginnen met plastic. Had ik het ja. al eerder met je over gehad? Oh. Dat in plastic zitten weekmakers, omdat het oh, alles ja. broos is. Ja. En als het broos is, dan breekt het heel snel. Dus daar doen ze weekmakers in. En in, ik had uitgehoord ik had dat als dat in, in aanraking komt met het vet, met vet, sowieso met vet, maar vet uit eten met name. En zeker als het vet verwarmd wordt, dat die weekmakers in het vet oplossen en dat dat een hormonale werking heeft. Dus dat je daar geslachtsziektes... Nou, nee, niet nee. geslachts... Ja. Uh, ja, nou ja, last van je hormonen van kunnen krijgen. Borst, postaat, ja. uh, baarmoeder, et cetera, dat daar nee. uh, ziektes... Uh, yeah die ja. ziekte gaat uh, optreden. Die weekmakers, hè? Ja. ja, maar goed, dat is iets wat ik gehoord heb. Hè. Ik kan niet uh, medisch onderbouwen, maar nee. dat is wat ik gehoord heb in ieder geval. Dus kijk uit met testik en verwarmen met vet. Sowieso met vet, maar zeker met warm vet. Ja. Dan over die uh, zachte winter. Mm -hmm. Is dat nou door de klimaatverandering? Nou, <laughs> dat, kan, dat is, dat is niet, nog niet te zeggen... Klimaatverandering, opwarming van de aarde houdt in dat uh, het gemiddeld over de hele aarde warmer wordt. Maar dat houdt niet in dat het overal warmer wordt. Er is zelfs sprake van als de golfstroom in het Atlantische Oceaan, dat is dat uh, zoetwater aan de oppervlakte naar de uh, Noordpool reist. En, en dan daar afkoelt, naar beneden gaat. En dan als zoutwater weer terugkomt, of iets soortgelijks. Maar in ieder geval, er is een permanente stroom in het Atlantische Oceaan. En als die doordat er te veel zoet water wordt toegevoegd ophoudt, door het smelten van het uh, zoete ijs op de mm -hmm. Noordpool. Als die stil komt te liggen, kunnen we zelfs een ijstijd krijgen in Europa. Dus het is niet zo dat het overal altijd warmer wordt, het wordt wisselvalliger. Ja. En het kan ook tot extreme leiden. Ja. Dus je moet het zo zien, als je de lot hebt, balletje 1 tot en met 41. Mm -hmm. En je haalt balletje 41 eruit. Mm -hmm. Na hoeveel trekkingen ga je dan merken dat 41 er niet meer in zit? Want iedere keer. Ja, je kan niet zeggen van er zijn zes nummers getrokken en er zit geen balletje 41 bij. Ja, dat zit er vaak niet bij. Precies. Dus het is een kwestie van lange adem en op een gegeven moment kun je zien dat de gemiddelden omhoog gaan of wat dan ook. En op een gegeven moment kunnen ze dat verband statistisch leggen met de opwarming van de aarde. Maar het is voorlopig nog een, een theorie of een hypothese dat uh, CO2 de warmte van de aarde, als die in de atmosfeer is, de warmte van de aarde binnenhoudt. Dus als een broeikasgas werkt, net dus zoals in de kassen... als je de glas omheen hebt omkassen, dan blijft de warmte binnen. Oké, okay, maar... want ik dacht eerlijk gezegd van nee... het feit dat we nu een keer een zachte winter hebben... dat is geen gevolg van de klimaatverandering. Nee, want het is willekeurig. Het is ja. een trekking. Oké. Okay. Een, een trekking uit een normaalverdeling voor de precieze mensen. Mooi dus, zeg je dat. En, en de extreme, die, die, die komen zo weinig voor dat je niet kan zeggen van... Als er, een andere, als er een extreme is, dat die komt uit de vroegere of uit de nieuwe normaalverdeling. Oh ja. Nou, dan over het ontstaan van taal. Mm -hmm. Ik heb er oh ja. een keer een uur van gehoord op, op, uh, bij VPRO's Woord... of misschien bij zijn voorganger, Nachtvluchten, toen nog ja. bij Max. Ja. Toen werd er een interview met Frits Staal uh, uitgezonden. Wat is het in Taal. Volgens mij heette die zo in ieder geval... Uh, ik weet niet meer wat zijn vakgebied uh, was... maar het zal ongetwijfeld linguistiek zijn geweest. En die zei dat die had uh, de hypothese of theorie... dat het ontstaan was uit vogelsang. Want vogelsang, vogels zingen gewoon omdat ze het zo mooi vinden. Mm. En als de mensen ook gaan doen. Gewoon als lekker, als, als zangen of neurieën of wat dan ook. En binnen die syntax van het neurieën... van de uitzending van emoties dus zijn woordjes ontstaan. Ja, klanken. Ja, klanken ja. en toen woorden. ja. Dus binnen de klanken zijn de woorden ontstaan. Maar dat was niet uh, zo dat alle wetenschappers in zijn vakgebied daarmee eens waren. <laughs> maar ik vond het wel een heel sterk interview. Ja, mooi. Het was een beetje snel. Het was een beetje complex. En ook een beetje... Uh, ja, je moest wel bijblijven, zeg maar. Mm -hmm. Biertjes graag na de uitzending drinken. Dat is altijd verstandig. Ja. ja. Maar dat was, uh, vond ik wel heel erg ver verhelderend ook wel. ja. Mooi. Dus dat zou best kunnen. En als het dan zo is, dan ontstaat taal gewoon spontaan. Dus waar ook ter wereld, dan ontstaat gewoon spontaan. Dus bij geïsoleerde gemeenschappen zal het, ook, zal het ook een eigen taal ontstaan. Ja. En dan maar krijg je dus syntax, verschillende talen. Ja. ja, maar binnen de syntax van het lekker zingen. Het is <laughs> wel een mooie basis hoor. Ja. Ja. ja. Nou, en dan over de geest. Ja. Ik grijp deze gelegenheid me aan om gelijk onderscheid te maken tussen bewustzijn, ziel en geest. Ja, dankjewel. Die, die, die begrippen lopen nog wel eens door elkaar heen. Ja, en dan hebben we ook nog leven. Ja. Nou, um, uh, de geest is in mijn definitie althans, en die wordt ook Krishna Krishnamurti altijd gebruikt. Uh, de geest is uh, het samenspel tussen denken en voelen. Uh, Wauw. Denken is dan, zeg maar, min of meer de... nou, ik, weet, ik geloof niet dat je daar blij van wordt, maar ik zeg het toch maar. Denken is dan de mannelijke variant van mm -hmm. de geest. De mannelijke kant van de geest, waar dan uh, de mannen zich mee identificeren. Dus die voelen zich meestal aangevallen als je ze op het denken aanpakt. En de, de, de gevoelskant is vaak dan de vrouwelijke kant van de geest... waar, uh, zeg maar, de vrouw zich mee identificeren. Dus die, die ontdelen een ik-zijn... Die verwarren ik-zijn vaak met hun gevoel. En mannen verwarren hun ik-zijn vaak met hun gedachten. En beide is niet waar. Want de, de werkelijke ik is je bewustzijn... waarmee je je gevoel, zowel je gevoel als je gedachten, waarneemt. En waarmee je ook uh, gewoon waarneemt in de zin van... wat je ziet, wat je hoort, wat je, wat je van buiten voelt. Dus uh, tactiel gezien, qua, mm. qua aanraken... En daarmee uh, voel je ook je binnenwereld. En je binnenwereld is dan denken en voelen. En denken is dan meer van herinneren en wat je, je kan herinneren en waar je mee kan spelen en waar je ook mee kan verbeelden. En voelen is meer zeg maar uh, uh, wat het met je doet. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Nou, of, maar... op zich is het niet onaardig, maar ik wilde er wel graag naartoe. Wanneer ja. ontwikkelt zich wat? Ja, Daar ben ik nog niet aan toe. Nou, ja, maar ja. Ja, nee, je moet eerst uitleggen welke, welke begrippen wat zijn. Ja. En de ziel is dan min of meer... Ik heb het ooit uitgedrukt in een sms'je. Ja. De ziel is het, voor, wat voor mij het verlangen dat past in het leven dat men heeft geleid. Dus je, je thuis voelen, zeg maar. De streven naar je rol spelen in een bekende omgeving. Ah, oké. Okay. In een bekende mechaniek, in een bekende... Is dat je ziel? Ja, voor mij wel. Want okay. dat stuurt zeg maar, je, je, dat is het verlangen wat zich uit in normen en waarden. Dus de waarden de waarde die je nastreeft en de normen die je daarbij hanteert. Oké. Okay. Dus, dus uh, zeg maar de waarden die je het eerste als waarde accepteert. Dus de, de, zeg maar dat je vindt dat de wereld er zo uit moet zien. En dan besluit je: ik ben pas gelukkig als dat gebeurt. En ik ja. ben ongelukkig totdat dat gebeurt. Ja, dat is je ziel. Dat is je ziel, zeg maar. Een soort, um, uh, soort ongeluksmemo-stickertje. Oké. Okay. En uh, wanneer het ontstaat, ja, wat die meneer Formel zei... één mm. meneer Formel zei, is uh, zaadcellen leven al, eicellen leven al. De bevruchte eicel leeft ook al. Ja. Maar ja, of, of dat nou zeg maar, en dat bewustzijn is dan meer de elektriciteit, zeg maar, waar je een, je, je zenuwsysteem op loopt. Ja. Uh, en daarmee uh, neem je alles waar. Dus alles wordt omgezet in elektriciteit uiteindelijk. Dat is je, dan je bewustzijn. En wanneer dat elektriciteit in die cel uh, zijn vorm gaat krijgen, weet ik niet. Wanneer de herinneringen, waarmee je gaat denken, zich in je uh, geest zich gaan vormen. Dat weet ik ook niet. Dat is een kwestie van patroonherkenning. Maar, de, maar... Nee, Timo, nou ben je tien minuten bezig met het uitleggen van al die begrippen... en dan weet je niet wanneer ze ontstaan. Ja, maar leven ontstaat bij de cel. Ja. Nou, als het nou hart ja, gaat kloppen, dat is één definitie. Ja. Als, het hart, als het hart gaat kloppen, ontstaat elektriciteit. Ja. Denk ik. Ja, Nou, dat is uh, zes, zeven weken. Nou, dan is, dat, dan, dan is dat het begin van je bewustzijn. Ja. En wanneer je je eerste herinneringen krijgt, dat is meestal rond je derde levensjaar, ja. dat is het begin van het denken. Okay. Of in ieder geval de basis van het denken. Maar wanneer zou jij nou de geest, wanneer zou je nou zeggen, nou vanaf... Want het samenspel van denken en voelen, dat, dat impliceert dan eigenlijk ook een beetje dat bewustzijn dat pas bij het derde levensjaar hoort. Nee, dat is volgens mij het vormen van herinnering. Dus rond het derde levensjaar ongeveer, toch? Ja, er zijn uh, die, die man, die psychiater, die, dood, die, die zich toen vermoord, zichzelf vermoord heeft. Ik weet niet meer, je ja. weet misschien wel wie ik bedoel. Die, ja, ik die weet wie je bedoelt. Dat, die, ja. die zei dat hij zich al kon herinneren van in de baarmoeder. Ja, ja maar ja, dat, dat, dat, dat uh, <coughs> zeggen, ja. Ja, nou ja. Hij nou ja dat ze, sommige idee. mensen herinneren zich toch ook. Op mensen, in, ja, mensen zeggen hm. dat ze zich hun geboorte herinneren, ja. Dus, dus ja, je kan, zien, je, kan het, je kan het ook zo zien dat, het, dat, dat, dat, dat, dat, dat kennis. Ik, ik heb ook wel eens gedacht, laatst nog, gisteren nog, dat kennis is in feite een soort van gepro, juist geproportioneerd trauma. Dus het is, het is een soort trauma wat je oploopt. Als je, als je niet meer gelukkig bent met de wereld zoals die is, maar de wereld voor je ziet zoals die zou moeten zijn, mm -hmm. eigenlijk licht getraumatiseerd. Mm -hmm. En niet getraumatiseerd in de zin dat je niet meer kan functioneren, maar juist getraumatiseerd in die zin dat je kan... dat je behoefte hebt aan functioneren. Ja. Nou, het snap is wel... Ik, ik de, nou, nee, ik snap je nog, maar ja. <tie> het is ook al half zes geweest, dus ik ga nu echt afronden. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, hè, Timo. You, jij ook. Oh ja, en over die geest gesproken, ik zou het bijna vergeten. Ilse de Lange is dit. And I'd be yours. If I were a ghost, Sings, ze. Let me op. If I were a ghost, I'd hunt your house And hang out in your raptures You could be my Mr. Adams, I could be your Casper I'd share with you my afterlife Of the unexplained I walk through your walls Let you met on my chains Yes, I would uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. And if I Ilse de Lange en I'd be yours. Oh, wat vliegt de tijd dan opeens. Nog 23 minuten te gaan en nog een hoop vragen die niet beantwoord zijn. Gelukkig is Martin er straks, die houdt altijd heel goed in de gaten... wat er nog beantwoord wordt via de chat en via bijvoorbeeld Facebook en dat soort dingen. Dus we, we komt uiteindelijk goed, maar ik ga het nog erger maken... want ik heb natuurlijk nog een cryptogram. En uh, het cryptogram van deze nacht luidt als volgt. Acht letters, daar moet de oplossing uit bestaan en de opgave is... Weet het zijn. Weet het zijn. Ik moet het wel met mijn Saanse S zeggen. Weet het zijn, dat is de opgave. En de oplossing moet bestaan dus uit acht letters. En je kunt hem doorgeven via 0800 1121. Uh, en even kijken, vragen die nog niet beantwoord zijn. Ja, misschien toch nog iets over die talen. Hoe communiceerden mensen vroeger met elkaar als ze als stammen verschillende talen spraken? Uh, Jan Broekhuizen wil graag weten waarom we onze ogen niet open kunnen houden als we moeten niezen. En uh, nou, volgens mij zijn dat eigenlijk de enige vragen die echt waar nog niks over gezegd is. Dus 0800-1121 als je een antwoord hebt. Anja, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen, Anja. Zeg het eens. Lang gesprek net, hè? Ja, hè? ja, het is Timo, maar alles wat hij zegt snijdt wel Het houdt. Het is heel knap. Ja. ja, ik kan het ook lang maken, maar ik probeer ze kort mogelijk te, te maken... want ik hou ook wel een beetje muziek tussendoor. Kijk, dat is ook sympathiek, maar ik ga sowieso geen plaatje meer draaien... voordat Diana Ross losgaat, hoor. Uh, ja, maar <laughs> ook ja, geen levensbooi. Oh nee, ik, maar ik heb nog twintig minuten en al die mensen nog aan de telefoon. Maar ja, als je over David Bowie begint, dan willen mensen hem horen ook. Wat wil je van David Bowie? Oh, let's dance. Let's dance? Jazeker. Want je denkt, het is al negen minuten over half zes, het is de hoogste tijd oh, nee, om nog even een dansje nee, te, te doen. Ik uit hier. Echt waar? Ik wel. En dan, dan zet je de radio even hard en de stoelen opzij in de kamer? Nee, nou, ik zit in de keuken. In de keuken. In de keuken, ja. Nou, dat is een hele goede plek om te dansen. Laten we maar doen dan. Ah, ja, oké, Anja. Voetjes van de vloer. Op. Gaan we zo verder praten. Moet je me ja. weer wachten? Cool. Ja. David Bowie. Hop! we nu dan verder praten, Anja? Oh ja, zeker hoor. Ja, heb je wel gedanst in de keuken? Jawel. Heel goed, op Let's Dance van David Bowie op Radio 1. Maar waar belde je over? Oh, eh... Uh, oh ja. Niet, uh, de kappen, uh, de, de braad was de de vestworst. Ja. <laughs> en voor Timo het zinnen afmaken en de, de, oh, en ja. de, van de hoofdpijn. Hoofdpijn krijg je als iets irriteert. Als Dat het kan, hè? He? Ja. Dan gaat hij irriteren en dan is het houd op met de agresseur of wat dan ook. En kan mensen wel eens hoofdpijn van krijgen. Oh ja. Mensen heb ik last van hoor. Ja, en wat zijn dan de dingen waar je hoofdpijn van krijgt? Nou, als het iets te lang duurt. En oh. het televisieprogramma kijkt, was ze continu over voetbal. Allemaal maar nakomen. Oh, daar krijg ik ook zo'n hoofdpijn van. Vreselijk. Ja, ja, ja. Echt. Ja. Maar even over de uh, braadwars en verseworsten. Er is degelijk verschil in en er zit hem niet in het velletje. Maar dat zit in het feit hoe dat gemaakt wordt. Oh. En de verse worst, wordt gemaakt. Ja, van vlees natuurlijk. Mm -hmm. Maar er wordt fijner gemalen. Oh. En dat gaat dan in, door dat velletje heen. En de braadworst, die is iets grover van de structuur. Oké. Okay. En de smaak is anders. Ja, maar wat, wat is dan het verschil in smaak tussen braadworst en verse worst? Nou, de, de braadworst die is iets kruidiger ge oh. gekruid als de verse worst. Oh, Oké. Okay. Maar ja, dat kunnen de slagers zelf allemaal uh, ja, instoppen wat ze willen natuurlijk. Ja, dat verschilt natuurlijk ook weer per worst. Ja, ja. zo is dat. Nou, duidelijk. Maar dat zit niet in het velletje hoor. <laughs> Oké, okay, dus niet het velletje en ook niet het nee. feit dat de braadworst gebraden is en de verse worst niet? Nee hoor, echt niet. Oké, okay. nou duidelijk. Uh, plastic. Ja, de plastic verpakkingen. Ja, die mevrouw, ja, dat is een eikel. Ja. Maar als ze nou naar nou een echte keurslager gaat, die, die verpakt het nog wel in, uh, in papier. Maar ja, dat is een beetje al die hygiënisch vanwege het feit dat het vlees nat is. Oh. Dat het bloed nat komt, dat los. En dan wordt het papier nat, dus dan krijg je vieze boodschappentassen Maar ja, dat zou een, een oplossing zijn, dat is om uh, zelf pakjes mee te nemen. Ja. Ja, maar ja, de vraag is natuurlijk... is het zo slecht om uh, uh, voedsel in plastic te verpakken? Alhoewel Timo... Nou, voor heel eventjes niet. Hmm. Ik, als je thuis komt, ruim je toch zelf ook op. Oh ja, ik laat het altijd gewoon in het, uh, in het plastic zitten. Nee, ik niet. Oh. Ik haal het er altijd uit. En waar doe je het in dan? In een bakje. Of in, in een goed plastic zakje. Dan in doe je het in plastic. In een stevige plek. Een plastic zakje wat, wat een halve jaar in de diepvries kan. Oh, oké. Okay. En dat, dat voelt op een of, een of andere manier gezonder. Een stevige plastic zakje. Ja, nee, want ik, dat dunne zakje van de slager... Ja, dat, dan droogt het uit en dan krijg je allemaal ja. van die witte streepjes op het vlees. En dan, oh ja, nee, dat moet niet. Dat goed, niet Anja, we moeten door. We hebben nog veertien minuten. Ja. Oh, oh je, we zijn er al uit, toch? Nou, ik weet het eigenlijk niet meer. Nou, je hebt het goed ik gedaan. Heb je hebt gedanst. Like nee, de katten. De kapper? De kapper? De kapper, dat is een ander gesprek, hè? Nee, katten. Oh, de katten. Oh, ik dacht dat je een boeking wilde maken nee, voor joh. een uh, kleurspoeling. Nee nee. Nee, nee, nee, Ik had net katten. <laughs> Oké, okay. de katten. Nee, de, ja. de katten of, uh, in de landbouw. Ja. Ik heb zelf katten, ik woon op een moederij. Ja. Ik heb zelf katten achter in de stal. Ja. In de staal. Ja. Die zien er gezond uit. Oh. Die worden bijgevoerd. Ja. Die krijgen melk. Maar ze scharen zelf ook uit. Melk. Is niet goed voor katten. Ja, met, met, aangelinkt met water. Oké, okay. waterig melk. Water, melk. En een beetje waterige melk. Ja. Maar als zo'n kat nou een uh, muis eet die uh, landbouwgif heeft gehad, ja, dat gaat misschien kan, probeer, wat verder. Uh, misschien. Ja. ja, en dan is het feit: komt hij erdoor of komt er, hij uh, in? Dat is niet natuurlijk door. de vraag, ja. Goed. Maar ze scharrelen hier ook rondom de boerderij heen. Ze brengen zelf ook de muizen en de ratten mee naar binnen. Heel lekker. Ja, ik vind daar ruim ik ze op, hoor daar niet van. Maar daar kat er niet van, van ongedierte. Dus maar zorg ervoor, als je uh, ratte geeft of muizen geeft, buiten zet. Maar dan altijd in een doosje. Waar alleen de muizen of de ratten in kunnen komen en geen kappen. Ja, maar goed, als de kat dan vervolgens uh, de muis opeet. Nee, maar die kruipen dan weg, hè? Ja, precies, als ze, ze niet lekker voelen. Die, die, die, die, die kruipen dan weg. Uh, Anja, dankjewel. En tegen die tijd dat ze gewonnen zijn, zijn ze al aan het jou. Ja. Nou, dan lusten ze ze niet meer. Dankjewel, nee. Anja. Nou, was die? Ja, goeie vrijdag. Hé, hey, prettige dag verder. voor de, <laughs> de muziek. Joedag. Dag. Bas, goeienacht. Goedendacht. Hallo, zeg het eens. Oh, ik bel voor de crypto. Oh, echt waar? Oh, dan moet je even ja. de opgave er weer bij. Hè? Dan vergeet ik al altijd weer. Weet het zijn. Weet het zijn. Acht letters. En de oplossing is dan? Kenteken. Hoe oh, kom je daar nou bij? Kennen is weten. Ja. Zijn is teken. Ja, maar dan moet altijd een actuele aanleiding zijn, hè? Het uh, pasje wat ingevoerd wordt als je een nieuwe auto hebt... of een auto op je andere naam zet. Je hebt ook overal een antwoord op, hè, Bas? Erg, hè? Dat betekent dat er een pakketje uit de kast getrokken wordt bij Omroep Max... en dat gaat op de post naar Bas Keijnen. Gefeliciteerd, Bas. Dank u wel. Kenteken is inderdaad goed. Weet het zijn. En dan krijg je dus kenteken. Uh, Bas, waar woont je huis? In Krimpen. Waar? Aan de IJssel. Oh, Krimpen aan de IJssel. Oké, okay, nee, dan stuur ik het daarheen. Dat komt goed. Dank je wel, Bas. Oké, okay, mooie uitzending. Eh. En een prettig weekend. Oké, okay, hetzelfde. Doei, doe. Hoi. Chris, goeienacht. Goedemorgen, wat je wil. Als je er überhaupt bent. Hé, hey, kijk, dat is leuk. Even luisteren hoe ik het doe. inderdaad goed. Oh, Deze zijn en dan krijg je dus kenteken. Chris denkt: ja, als je wil luisteren, ga je maar naar de radio luisteren. Dat hoeft niet via mijn telefoon. Nee, dan heeft hij ook wel weer een punt. Mevrouw van Noord, goedemorgen. Hallo, mevrouw van Noord. Het kan ook zijn dat uh, Chris hiermee zeg maar, alle telefoonlijnen heeft opgehangen. Hallo met wie? Nee hoor, ik heb niemand meer. Misschien op links. Nou, anders bel ik gewoon um, onze Bagera, oftewel Martin van de chat, want die houdt zo gaandeweg het programma altijd heel goed in de gaten. wat er zoal voorbij komt in de chat aan de antwoorden. En dan heeft hij dan zo'n lijstje van. En er zijn nog een paar vragen niet beantwoord. Zo. So, um, uh, is daar dus de vraag van Jan Broekhuizen. Dat is eigenlijk volgens mij de enige waar echt helemaal niets over gezegd is. Waarom kunnen we onze ogen niet open houden als we moeten niezen? En uh, nou ja, dan weten we nog steeds niet wanneer nou precies uh, het bewustzijn... of de menselijke geest uh, aanwezig is bij een ongeboren baby. Uh, het zou nog fijn zijn als we nog iets kunnen zeggen over de talen. Hoe communiceerden vroeger stammen met elkaar... die niet dezelfde talen spraken? En misschien is er nog iemand die iets kan zeggen voor uh, Timo... die uh, het opgevallen was dat als mensen hun zinnen niet afmaken... dat hij heel erg hoofdpijn krijgt. En hij vraagt zich af of meer mensen daar last van hebben... of dat het echt uniek is. Nou, we hoorden al even van Anja dat als iets irriteert dat je er dan hoofdpijn van kunt krijgen. Dus dat is eigenlijk al een bevestiging. Chris? Hallo, Astrid. Hallo, ja, jij denkt als je niet tegen me praat hang ik op... maar ik zat nog even naar mezelf te luisteren via jouw telefoon. Waar belde je over, Chris? Uh, ja, ik voel me bijna een beetje bezwaard... maar oh. het verhaal over de katten en, uh, en varkensvlees is nog niet helemaal compleet. Nou, kom maar dan. Nou, nou drie aanvullingen. Ja... Uh, Jij vroeg je af: zijn alleen honden en katten hier gevoelig voor? Ja. Dat is, dat is natuurlijk op zich heel vreemd. Dat is ook niet zo, want ook runderen, is het beschreven dat ook runderen, paarden en varkens zelf natuurlijk deze ziekte kunnen krijgen. En maar die weet, olifanten en apen ook, is het waarschijnlijk. Maar ik wil het antwoord nee, eigenlijk niet nee, weten, maar olifanten en apen en koeien eten toch geen varkens? Nee, dat maar Het virus kan door de lucht verspreiden. Oh worden. ja, want het was besmettelijk natuurlijk. Heel erg besmettelijk. Ja. Nou, het virus komt in Nederland niet voor. De tweede, de tweede aanvulling is dat het virus uh, gemuteerd is. En de verschijnselen die die mevrouw, uh, die, die ex-dierenartsassistenten gaf, die waren tien jaar geleden inderdaad nog zo, van krabben en, uh, en, en, dan, en sterven na twee of drie dagen. Heel hakelig. Mm -hmm. Maar je merkt nu, als dieren die ziekte krijgen, merk je er eigenlijk niets meer aan, behalve dat hun gedrag heel snel verandert, want de hersenen worden aangetast. Oh, ja. En uh, ze krabben en zo. Ze krabben dus niet meer, maar ze veranderen qua gedrag. En uh, de hersenen worden aangetast en de, de, de orgaanfuncties die worden dus binnen zijn dus binnen twee à drie dagen uitgeschakeld hmm. en sterven. Wat zielig. En ja, ja, ja. Het is ja. een uh, goddank uh, dank komt het hier niet voor. U ziet nee. maar. En, en het derde is. Um, uh, er is een inenting voor. Oh. Dat is een inenting met het gedode virus. Alleen die is niet 100% dekkend. Dus uh, je kunt uh, inenten, maar dat is geen garantie dat je de ziekte ziek niet, uh, niet optreedt. Uh, in Nederland is in 2007 uh, de enting voor varkens verboden. Mm -hmm. Vanaf 2007, omdat het virus niet meer hier voorkomt en dat het. De industrie dus 13 miljoen euro per jaar scheelt om niet meer in te henten. Ja. In België wordt nog steeds ingeënt. Oh. Dus varkens, varkens in België worden nog steeds ingeënt tegen het Ojeski-virus. Oké, okay. dus katten kunnen wel Belgisch varkensvlees eten? Uh, ja, maar ja, ik heb al gezegd, de dekking is dus... Ja, de, ja je de, moet het en, wel zeker weten, ja. De ending is niet, uh, is niet, is niet 100% uh, sluitend. Maar Chris, hoe komt het dat je zo verschrikkelijk veel verstand hebt... van de ziekte, ziekte van Jotski? Want we hadden Antoinette aan de telefoon, die was dierenartsassistent geweest. Ja. Maar dan komen er komen nog eens even een partij aanvullingen overheen. Hoe komt dat? Uh, nou, om te beginnen, uh, geeft internet natuurlijk alle informatie... Oh, dus nog natuurlijk... eventjes in de ziekte van Jotski verdiept, ja. Dat is één. En twee, ik ben... Ik heb veertig jaar lang honden gehad. Mm. Of ik heb nog steeds twee honden. Mm. En um, ja... Ik, ik, ik, ik ben keurmeester van honden. Uh, ik heb in, in, in een rasvereniging... Uh, bestuurder gezeten. En voor adviescommissies. En, nou ja, dan kom je dus al dit soort dingen natuurlijk tegen. Ja. En dan onthoud je het ook wel. Chris, ik moet door, want we, we zijn bijna door de tijd ja. heen. En ik wil ja. nog even naar Martin, Maar hartelijk ja. dank voor je bijdrage. Ja, oké. Okay. Goeie vrijdag. Goeie uitzending verder. Ja, dat Goeie komt goed. Vrijdag. Die laatste minuten ja, met Bacheera. Ja, Hetzelfde. Ja, dag. Ja, want Martin, oftewel Bagera van de chat, die houdt nog eens even in de gaten. Wat aan mij soms voorbij gaat, de antwoorden die aan alle kanten nog binnenkomen. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Daar was je weer. Ja. Zeg het en, eens. Waarom sluit je je ogen alsjeblieft? Nou, daar wist een beetje Tom het antwoord op. Uh, dat is ter bescherming van je ogen, dat er niets inkomt. En dat uh, is eigenlijk nog een oud reflex van, uh, uit de prehistorie, toen we nog gewoon jagers waren. Want oh. op het moment dat je niest en je hebt je ogen dicht, ja, dan zie je dat wilde beest ook niet meer. Dus uh, als je de ogen niet dicht hebt, bedoel ik, je krijgt er wat in. Oh, oké. Okay. Dus echt, wow. aan doe je in een reflex heel snel je ogen dicht. Oh, ik dacht dat als je je ogen open hield dat je, en, je, en je niest... dan komt er zoveel kracht op je neus dat je ogen eruit ploppen. Nee, het gaat er juist om dat het oh. er niks in komt. Oh, oké. Okay. Nou, dat valt er weer reuze mee. Maakt niet zo minder gevaarlijk. Ja. Nog een vraag over die talen tussen die twee verschillende stammen. Ja. Die elkaar, nou, dat is ongeveer hetzelfde als we na deze tijd... Eh, elke zofrein mag zijn om even te vertalen... Je gaat op ski les en uh, nou, je hebt daar iemand staan in het buitenland... die jou het, het, het verhaaltje vertelt. Oh ja. dan, dan kijkt hij ook gewoon naar wat ze doet. Ja, en een beetje met handen leidt. en voeten natuurlijk. Met handen gewoon. En, voeten. Ja. Ja. en dat schijnt dus ook nog echt... Uh, uh, studies gezamenlijk te zijn door universiteiten. Ja, ik las nog wel dat die stammen natuurlijk handel moesten drijven. Dus dat je dan wel een uh, extra urgentie hebt om nog even je best te doen... om het goed, uh, goed te onthouden wat precies uh, uh, uh, de twee paarden voor uh, uh, drie koeien betekent. Ja. Ja, nou dat. En dan hadden we nog over de geest en de ja. ziel. Ja. Nou, Ik heb uh, maar eens even naar gekeken wat de Bijbel erover zegt... Mm -hmm. Nou, de geest uh, refereert alleen naar het immateriële aspect van de mens. Ja. Dus de mensheid heeft een geest, maar we zijn geen geest. Als we het hebben over de ziel, dan bedoelen ja. we dus het immateriële deel en het, en het, de, de, de, uh, het lichaam zelf. Dus het complete pakketje. Oké, okay, en, en dat is er natuurlijk wel vanaf het begin, het lichaam zelf. Ja, maar echt het, uh, dus, uh, het bewustzijn dat er bijvoorbeeld uh, een god kan zijn, en ja. zo, dan heb je het over de geest. Dus dat ontstaat, ontwikkelt zich pas later. Kijk, nou, dan uh, uh, ben ik er wat dat betreft ook helemaal bij. Uh, nou, had ik nog ergens iets gelezen? Nou, ben ik het alweer vergeten. Nee, volgens mij hebben we ze allemaal gehad, hè? Ja, volgens mij staat er ook niks meer open. Nou, hartstikke goed dan. Dan dank ik je hartelijk. En dan spreek ik je volgende week, Martin. Nou, ja, lijkt me gezellig. Oh ja, dat wilde ik nog zeggen, maar daar hoef je niet bij te blijven hoor Martin. Dat straks het NOS Radio 1 Journaal weer begint met Marcel Oosten. En daar moet je dan natuurlijk wel weer bij zijn. Dit was Nachtzuster, tot volgende week. Dag!